Reputatiecoaching, podcast nummer 77. Vorige week maandagavond was ik in Apeldoorn bij de Social Media Club. Oftewel hashtag SMC055. Hoewel ik meteen maandagavond ook een story fileboard ervan heb gemaakt, kom ik daar nog even kort op terug. Verder heb ik veel over lokale SEO...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 Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook links waar ik het in deze uitzending over heb, als mede afbeeldingen enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. En mocht je een ander programma gebruiken om naar podcasts te luisteren, dan vind je in de show notes ook de URL van de RSS feed van de podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren terwijl ze autorijden, hardlopen, fietsen of actief zijn in de sportschool. Vorige week vertelde ik je aan de hand van een paar knipsels uit een infographic over wat mensen lokaal zoeken vanaf een smartphone, dat 54% op zoek is naar de openingstijden, 53% naar de routebeschrijving en 50% naar het adres. Heb je zelf al eens je bedrijfsnaam ingetypt? Dat doe je vast heel vaak om te zien hoe je scoort en wat er over jouw bedrijf wordt geschreven. Maar controleer je wel eens de openingstijden op een aantal websites, zoals alle bedrijven in openingstijden.nl, openingstijden.com, Yelp enzovoorts. Kloppen de openingstijden van jouw bedrijf op Google Plus en op Facebook? Zijn ze overal hetzelfde? Weet je het zeker? Reden dat ik het toch maar weer eens vraag is dat Google van consistente gegevens houdt. Dat wil dus zeggen dat je bedrijfsgegevens overal hetzelfde moeten zijn. En dat geldt dan dus ook voor de openingstijden. Begin dit jaar heb ik de werkinstructie op Schone en Cytations gepubliceerd. Daarin beschrijf ik wat je moet doen om te controleren of je gegevens overal hetzelfde zijn. Ook bied ik je daar een spreadsheet waarop je zelf de voortgang kunt bijhouden. De les van vorige week zorgt dat niet alleen je bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer overal hetzelfde zijn in elke bedrijfsvermelding, maar ook je openingstijden. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Vorige week maandagavond was het weer tijd voor de maandelijkse avond van de social media club Apeldoorn, ook bekend onder hashtag SMC055. Gastsprekers waren Brechtje, de lijn van Sanoma, de club achter nu.nl en Jeroen Oldhof van de Webman. Zij presenteerden over het thema media en social media. Na afloop heb ik meteen een Storyfy board gepubliceerd met daarin de tweets tijdens het evenement. Er zijn toch nog steeds bedrijven die hun geld verdienen met de traditionele SEO zoals we die kennen van het verleden. Daarmee doe ik op linkbuilding, schrijven met optimale keyworddichtheid, reactiesposten in blogberichten van anderen, reciprokel linkaanvragen enzovoorts. Dit alles is tegenwoordig eigenlijk overbodig. De zoekmachines worden steeds slimmer en beter in het beoordelen van content op websites en het bepalen van de kwaliteiten van. Trucjes helpen je niet meer, of anders in elk geval niet lang meer om aan de top te komen. Laat staan om daar te blijven. Vele duizenden websites, zo niet tienduizenden websites zijn verloren gegaan omdat ze zich bezighielden met dit soort praktijken. En omdat veel vermeende SEO-experts van vroeger niets anders deden dan trucjes uithalen en dupliceren zonder al te veel kennis van zaken, zijn veel van hen hun werk kwijtgeraakt. Zoals ik in de terugblik van vorige week al zei, is consistente informatie over je bedrijf cruciaal. En daarmee komen we op het gebied van lokale SEO. Maar lokale zoekmachine optimalisatie is iets aparts. Bij lokale SEO zorg je er natuurlijk voor dat je bedrijf op zoveel mogelijk directory sites correct en bovenal consistent staat vermeld. Maar je gaat verder. Je zorgt ervoor dat je site voorzien is van de juiste schema.org markup voor lokale bedrijven, je zet een Google Maps op je contactpagina, evenals je openingstijden die je ook weer met schema.org markeert. Verder stel je Google Publishership in, voorzie je blogberichten van Google Authorship en verder richt je je erop om goede, interessante en lokaal getinte content te publiceren. Dan heb ik het niet over content produceren, om maar content te produceren. Nee, de content die je publiceert moet natuurlijk wel een doel hebben. Vanaf dat ik ben begonnen met de site www.reputatiecoaching.nl, heb ik me naast het opbouwen en onderhouden van een goede online reputatie online gericht op lokale SEO. En natuurlijk lees ik nog steeds alle informatie en ontwikkelingen die ik maar kan vinden over lokale SEO. Zo kan ik zelf bijblijven en zie ik wat er in de wereld om ons heen hierover wordt gepubliceerd. Maar wat is nu het doel van lokale SEO? Het doel van lokale SEO is ervoor te zorgen dat jouw bedrijf goed wordt gevonden in de omgeving. Dat kan dus zijn dat mensen op een smartphone voorzien van een gps ontvangen... een bedrijf in de buurt vinden... of dat mensen bijvoorbeeld intypen elektricien in Alphen aan de Rijn. Dit laatste geeft dus aan dat men zoekt naar een specifieke expertise in een bepaalde plaats. Bij dit soort zoekpogingen kun je namelijk op veel meer manieren... dan alleen met je eigen website profileren en onderscheiden van je collega's. Hoe? Nou door mee op te vallen. Het begint ermee dat je bij voorkeur moet worden vertoond in de lokale zoekresultaten. Dus de resultaten die Google toont in het rijtje van A tot en met maximaal G. In de show notes heb ik een voorbeeld opgenomen voor de zoekterm tandarts Beuningen. Wat valt je op in dit plaatje? Ik weet vrijwel zeker dat je aandacht niet werd getrokken door de nummer 1 in het overzicht, maar de nummer 2. In de screenshot op de site kun je namelijk zien dat het bedrijf op de B-positie... maar liefst 13 reviews of recensies heeft en een gemiddelde beoordeling van zo'n 4,5 ster uit 5. Dat valt op. En dus klikken mensen daarop. Als surft op internet en pratend met andere mensen, hoor ik dikwijls bakenpraatjes, sprookjes of andere fabels over lokale sale. Daarvan wil ik er een vijftal met je delen. De eerste fabel. Door je Google Plus vermelding te claimen kom je aan de top. Helaas. Er is niet één weg naar de top en je kunt de weg naar de top ook niet afsnijden. Dus door alleen je Google Plus vermelding te claimen, ...vliegt je vermelding echt niet door het dak van de zoekresultaten. Goede SEO en ook lokale SEO is een heel spectrum aan acties die je doet en moet blijven doen. Maar het claimen van je vermelding kan wel het verschil bepalen... ...tussen net wel of net niet in de lokale zoekresultaten worden vermeld. Zo hebben we hier in Apeldoorn bij ons in de straat een kinderdagverblijf. Dit bedrijf werd niet gevonden als je zocht op kinderdagverblijf Apeldoorn. Althans niet in de lokale resultaten. Een paar weken geleden heb ik de eigenaresse een mailtje gestuurd... Dat ze eens haar Google Plus pagina moest claimen en verifiëren. En wat schetst mijn verbazing? Toen dat was gebeurd, belandde haar bedrijf Kinderdagverblijf De Vlindertuin in elk geval op de G-positie op de zoekterm Kinderdagverblijf Apeldoorn. Daaruit lijkt te blijken dat het dus wel kan helpen, evenals honderden andere acties overigens. Zo verwacht ik dat als de eigenaresse nu doorgaat met het verzamelen van reviews en ze tenminste vijf reviews heeft, waardoor de sterretjes worden vertoond, het bedrijf alleen eens een plaatsje hoger zou kunnen stijgen in de lokale resultaten. Ze is ermee bezig, dus we zullen het zien. Maar wat op je Google Plus pagina minstens zo belangrijk is, is het instellen van de juiste categorie. Zo helpt het voor een tandarts om de vermelding aan te passen in tandarts en niet te laten staan op lokale vestiging schuine streep interessante plaats. Want deze laatste is wat Google vaak standaard aan bedrijven toekent. Heb jij al gecontroleerd hoe jij te boek staat bij Google Plus? Staat voor jouw bedrijf de categorie wel goed? Hoe lang geleden heb je het gecontroleerd? Want soms wil het ook nog wel eens veranderen doordat Google zelf tot ander inzicht komt op basis van informatie die het op internet vindt. Controleer dus de categorie van je bedrijfspagina op Google Plus eens per paar maanden. Fabel 2. Links stellen niet mee, maar citations zetten nieuwe links. Ik zeg wel eens gekscherend dat links niet meer relevant zijn en zeker niet voor lokale SEO. Dat bedoel ik niet letterlijk. Wat ik daarmee wil aangeven is dat je als lokale ondernemer en eigenaar van een website... zelf drukker moet maken om goede en consistente citations dan om links naar je site. Want als jij je site op een aantal lokale directories en andere sites aanmeldt... krijg je al wat links naar je site. En als je dan ook nog eens goede, interessante en educatieve content biedt... dan gaan andere websites ook automatisch naar je site of jouw blogberichten linken. Nu ik het toch over blogberichten heb. Het instellen van Google Authorship voor je blogberichten bezorgt je overigens ook geen betere positie in de zoekresultaten. Maar doordat je foto mogelijk vertoond wordt door Google, kan dit het aantal kliks naar je site verhogen, waardoor je dan uiteindelijk wel iets stijgt in de zoekresultaten. Terug naar links en citations. Hiervoor geldt wel dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Dus zorg ervoor dat je ook citations krijgt op kwalitatief goede sites. Welke dat zijn? Er zijn tientallen sites waar jouw bedrijfsvermelding eigenlijk niet mag ontbreken. Dit zijn nog wat algemene sites die je in de zoekresultaten ziet als je op bepaalde lokale bedrijven zoekt. Zo zul je zien dat bijvoorbeeld de volgende sites vaak de voorpagina of de tweede pagina in Google scoren als je lokale bedrijven zoekt. Zorgkaartnederland.nl voor medici. Zorgkiezer.nl voor zorgverleners. Independent.nl ook voor zorgverleners. De telefoongits.nl, telefoonboek.nl. Alle bedrijven in.nl, Jelp.nl, Facebook.com, Openingstijden.com, Openingstijden.nl, Jalwa.nl enzovoorts. Zoek eens al je concurrenten op en zie op welke verzamelsites zij worden vermeld. Zo vind je snel en eenvoudig een overzicht van alle verzamelsites waar jij ook jouw bedrijf moet aanmelden. Fabel 3: Actie op sociale media heeft geen zin. Het posten van links op de sociale media heeft in elk geval geen zin, dat klopt. Dit komt doordat Google en andere zoekmachines links in de sociale media niet meetellen om de positie van jouw website in de zoekresultaten te bepalen. Dus vanuit dat oogpunt klopt deze fabel. Echter, het delen en promoten van jouw content via de sociale media draagt bij tot het onder de aandacht brengen bij een groter publiek. En naarmate je publiek groter is, neemt ook de kans toe dat mensen op hun websites naar jouw content gaan linken. En dat soort links tellen vaak wel mee voor je rankings. Door goede content te produceren trek je links aan. Dus, dan doe je niet aan link building, maar is het resultaat van jouw inspanningen link earning. Je verdient ze. Fabel 4. Hoe meer Google Plus posts en volgers, hoe beter. Toegegeven, actief zijn op Google Plus kan helpen met je SEO acties en kan een positief effect hebben. Al was het alleen maar omdat Google Plus natuurlijk ook een Google product is. Echter, Google ziet tegenwoordig echt wel het verschil tussen goede content en belabberde content. Dus enkel maar content produceren. Om content te produceren op Google Plus heeft geen zin. Evenals het kopen van volgers op Google Plus of Twitter of Facebook enzovoorts. Natuurlijk helpt het als mensen op Google Plus met duizenden volgers jou noemen of linken naar een post voor jou. Is het niet nu, dan is het wel in de toekomst. Als Google nog meer waarde gaat hechten aan autoriteit op internet. Fabel 5. Gebruikerservaring is niet relevant. Doordat tegenwoordig iedereen smartphones heeft en al meer zoekpogingen worden gedaan vanaf mobiele apparaten dan vanaf desktops, telt de gebruikerservaring juist erg mee. De website moet standaard op smartphones goed worden vertoond dankzij responsive webdesign als op desktops. Je moet goede kleuren gebruiken en de juiste CTA's oftewel call-to-actions plaatsen. De klant moet centraal staan, dus ook je content die moet niet zijn geschreven voor zoekmachines, maar voor je klanten of prospects. Video is tegenwoordig erg hot. Dus als jij video gaat inzetten, kan dat ook ertoe bijdragen dat de gebruikerservaring van bezoekers van je website verder stijgt en de kans dat ze jou kiezen om business mee te doen, toeneemt. Naast de fabels hoor ik ook allerlei excuses van ondernemers waarom zij niets aan lokale SEO doen. Globaal gezien vallen ze eigenlijk altijd onder te verdelen in zeven categorieën. Als eerste, ik kan niet meer business aan. Volgens mij is dat een luxe probleem waar je altijd wel wat aan kunt doen. Al is het maar het verhogen van je prijzen als de vraag toeneemt of iemand in te huren om de overflow aan werk op te vangen. Of een andere excuus. Ik heb geen tijd om Google Plus te leren. Nou, huur dan gewoon iemand in die er verstand van heeft. Derde excuus. Ik heb er geen budget voor. Als je er geen geld voor of voor over hebt, dan zul je het dus zelf moeten leren. En als financiën het probleem zijn, zoek dan een familielid om je kosteloos te helpen. Want voor de rest krijg je in het zakenleven niets voor niets. Nog een excuus. Ik geef al een vermogen uit aan advertenties. Wil je er eigenlijk wel mee doorgaan? Tijdelijk investeren in lokale SEO kan je site voor lange tijd blijvend aan de top brengen. Zo heb ik ooit een tandarts geholpen om naar de top in de lokale resultaten te komen... en die staat nog steeds bovenaan. Toen heeft hij er geld voor betaald... maar inmiddels plukt hij nog steeds dagelijks de vruchten van de investeringen van toen... doordat nieuwe patiënten zich inschrijven. En, uh, oh ja, hij adverteert verder helemaal niet. Het vijfde excuus. Hoe weet ik zeker of ik echt zichtbaar zal worden... Tja, dat hangt er vanaf hoe realistisch je verwachtingen zijn. Voor de ene categorie ondernemers is het gemakkelijker om goed te scoren in de lokale resultaten dan voor de andere groep. Het voordeel is echter wel dat je dankzij je aanmelding op veel directory sites, etc. je de kans vergroot dat je meerdere vermeldingen op de voorpagina van Google kunt krijgen. Zesde excuus, ik ben niet handig met computers. Ja, zelfs als voor het tweede punt, wie iemand in die het wel kan. En de laatste, nu is niet het goede moment. Maar... Wanneer is nou wel het goede moment? Ik kan me voorstellen dat het vandaag laten maken van een bedrijfspanorama terwijl je volgende week gaat verbouwen niet het beste moment is. Als je nu weinig of onvoldoende conditie hebt en je blijft doorgaan met doen wat je altijd al hebt gedaan, is de kans groot dat je krijgt wat je altijd al hebt gekregen, namelijk weinig of onvoldoende conditie. Dus durf te veranderen, te vernieuwen en actie te ondernemen. Juist in slechte tijden kan investeren in lokale SEO je meer opleveren dan betaalde advertenties. Omdat je met lokale SEO langere tijd nieuwe prospects naar je site blijft trekken zonder dat je voor elke klik betaalt. En we bleven nog even bij de lokale SEO. Je kent ongetwijfeld Foursquare en ik ga ervan uit dat je bedrijf daar ook hebt aangemeld en je bedrijfsmelding hebt geclaimd. Zo niet, doe dat al snel. Want de waarde van Foursquare als provider van gegevens over lokale bedrijven neemt hand over hand toe. Dus moet je met je bedrijf toch echt op Foursquare staan. In elk geval kon je tot op heden altijd inchecken met de standaard Foursquare app. Dat was überhaupt een van de eerste activiteiten die je in de app kon doen. Maar Foursquare heeft aangekondigd dit binnenkort uit de app te halen en onder te brengen in een aparte app met de naam Foursquare Swarm. Volgens Foursquare zijn er eigenlijk twee typen gebruikers voor de app. De groep die het gebruikt voor lokaal zoeken en ontdekken en de groep die het gebruikt om overal in te checken vrienden te vinden als sociaal platform. Dus ligt het voor de hand de app ook op te splitsen voor deze twee doelgroepen volgens Foursquare. En dat is nu precies wat ze gaan doen. Het bedrijf schrijft hierover. In the near future, the Foursquare app is also going to go through a metamorphosis. Local search today is like the digital version of browsing through the yellow pages. Remember those? We believe local search should be personalized to your tastes and informed by the people you trust. The opinions of actual experts should matter, not just strangers. Een app moet vragen als: Give me a great date, dinner spot, en niet just Tell me the nearest gas station. We are right now putting the final touches on this new discovery-focused version of Foursquare. It will be polished and ready for you later this summer. We zullen zien wat dit in de toekomst voor het bedrijf zal betekenen. Vrijwel iedereen kent Soever, veel mensen kennen Eens.nl, sommigen hebben wel eens een recensie achtergelaten op Trustpilot, en een tijdje geleden heb ik aandacht besteed aan Meeting Room review. Een reviewsite speciaal bestemd voor vergaderlocaties. Een tijdje geleden is er een nieuwe reviewsite bijgekomen... te weten Bueno met dubbel O... om enige associatie met de bekende kinderschokolade te vermijden. En natuurlijk staat het ook voor goed... hetgeen een aardige binnenkomer is voor een reviewsite. Op de site kun je het volgende erover lezen. Bueno staat voor een positief consumentenoordeel... van uw bedrijf, instelling of vereniging. Wanneer de consument uw product of dienst met een voldoende beoordeelt behaalt uw onderneming de Bueno-status. De consument kan daarnaast ook zijn of haar positieve ervaring delen via social media... en hiermee uw onderneming aanbevelen. Mond-tot-mond -mond reclame op grote schaal. Indien de consument uw onderneming negatief beoordeelt... stelt Bueno u in staat deze ervaring in te zien... zodat u als onderneming deze negatieve ervaring om kan zetten naar een positieve ervaring. Het is een interessant concept, ook al wordt dat wel door anderen toegepast... maar hoe werkt dat nu precies? De site beschrijft dit als volgt. Ondernemingen nodigen klanten uit hen online te beoordelen via de Bueno ervaringsmeter. Via een tablet, online, per mail of unieke code, welke wordt meegegeven op of flyer, kan de consument zijn ervaring online beoordelen via Bueno.nl. De ervaring kan beoordeeld worden met een cijfer tussen de 0 en 10. Hoe hoger het cijfer, hoe positiever de ervaring. Indien de consument ontevreden is en de ervaring beoordeelt met een score lager dan 6, wordt er gevraagd om een toelichting. Via de 24x7 beschikbare klanttevredenheidsmonitor kunnen ondernemingen hun beoordelingen inzien. Wanneer er een negatieve beoordeling wordt gegeven, krijgt de onderneming hier automatisch een melding van. De onderneming heeft vervolgens 10 dagen de tijd hierop te reageren en de negatieve ervaring positief af te sluiten. Op oedo.nl kan de consument de beste ondernemingen per rubriek en regio ontdekken. Komt een bedrijf gemiddeld onder de 6, dan valt deze van de website af en wordt dit bedrijf gestimuleerd om tevreden klanten te genereren. Zo te zien is de service nog niet zo lang actief. Toch is er al een aantal bedrijven dat er gebruik van maakt. Op dit moment zijn de volgende branches vertegenwoordigd. Avondje Uitsles weg, Beauty and Health, Fashion and Lifestyle, Financiën, Huis en Inrichting, Online, Speciaalzaken, Vervoer. Ik vind het op zich een mooie en rustig oogende site om te zien. Er is veel witruimte, hetgeen het lezen vergemakkelijkt. Wat me wel opvalt is dat er bij elk bedrijf slechts één foto wordt vertoond. Als je met een dergelijke site aandacht wilt trekken, moet je dat volgens mij met meer visuals doen, zoals meer foto's, video's en waar mogelijk ook Google Bedrijfspanorama's. De komende week zal ik mijn best doen om in contact te komen met de persoon achter Bueno om te zien of ik die volgende week in de show kan hebben voor een interview. Wordt vervolgd. Omwille van de privacy van de ondernemer zal ik de naam niet bekendmaken, maar laatst kreeg ik een mailtje met het verzoek of ik even in de WordPress installatie wilde kijken omdat die was gehackt. Dat is altijd ellendig. Uiteindelijk is alles opgeschoond en heeft deze ondernemer ook Wordfence geïnstalleerd. Wordfence is een beveiligingsplugin voor WordPress. Er is een gratis versie en een premium versie die 39 dollar per jaar kost. In de show notes die je overigens kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 77 heb ik ook een link naar deze plugin opgenomen voor het geval je er meer over wilt weten. Binnenkort zal ik deze plugin eens onder de loep nemen en er een artikel over schrijven. Ik heb het meteen als een actie genoteerd om te voorkomen dat ik het vergeet. Wat ik al wel heb gedaan is de plugin geïnstalleerd op een tweetal sites om te zien wat hij zoal in de gaten heeft om je dan binnenkort echt ervaringen uit de praktijk te kunnen geven. Maar wat is nu hacking? Hoewel het vroeger een positieve betekenis had, is dat tegenwoordig wel anders. Hacking wordt geassocieerd met illegale technische praktijken om ongeoorloofd toegang te krijgen tot computers, bestanden en informatiesystemen. In het geval van WordPress is het de hackers vaak om te doen om onzichtbare of soms zichtbare content op je site te plaatsen Bijvoorbeeld om extra backlinks te creëren. Je ziet deze praktijken vaak voor websites die worden geassocieerd met gokken, Viagra-achtige pillen of porno. Soms kan het ook voorkomen dat er pagina's op je site worden geplaatst waarmee hackers proberen te phishen naar loginnamen en wachtwoorden. En ook kan het voorkomen dat je site wordt omgeleid naar een heel andere spammy site. Wat je ook vaak ziet is dat zogenaamde malware wordt geïnstalleerd. Dit is kwaadwillige software die is bedoeld om een systeem te ontwrichten of om privéinformatie te achterhalen. Ook kan op die manier virussen, spyware, trojaanse paarden en andere fouten software worden verspreid. Hoe kun je nu voorkomen dat je WordPress wordt gehackt? Natuurlijk doe je al je best om de meest recente versie van WordPress steeds te installeren vlak nadat die is uitgekomen. Maar dan nog loop je risico. Zo kan het zijn dat je nog steeds als admin user de gebruiker met de naam admin heeft. Zo kan het zijn dat je nog steeds als admin user de gebruiker met de naam admin hebt. Dat is je eerste verdedigingsmaatregel. Het veranderen van de gebruikersnaam van de admin user. Want vrijwel alle geautomatiseerde tools... die met brute kracht proberen wachtwoorden te achterhalen... loggen in met de gebruiker Admin. Voor de rest loop je natuurlijk altijd een risico met plugins... die kunnen mogelijk foute code bevatten. Maar het kan ook buiten je eigen omgeving liggen... namelijk in de software die je op de webserver draait... zoals Apache, Nginx, PHP of MySQL. Ook deze pakketten bevatten fouten... die soms kunnen worden misbruikt om illegaal toegang te krijgen. Ik geef je vandaag een simpele en ook nog eens een gratis tip... Waarmee je een beetje in de gaten kunt houden of de foute content op je site staat die je zelf niet erop hebt gezet. Surf daartoe naar Google Alerts en kies de volgende instellingen. Type resultaat alles, taal Engels en bij hoeveel kies je alle resultaten. De reden dat je Engels instelt is dat de meeste spam Engelstalig is. Vervolgens maak je op die manier verschillende zoekopdrachten aan met de foute trefwoorden zoals ik die in de tabel heb op de site heb gezet. In Google Alerts kun je kiezen of je de resultaten wilt zien als een RSS feed... Of dat je ze per e-mail wilt ontvangen. Kies wat jou het beste uitkomt. Ik zou e-mail kiezen, want dan word je wel het snelst geïnformeerd verwacht ik. In het plaatje dat ik in de show notes heb opgenomen, heb ik gekozen voor feed, omdat ik zelf dagelijks RSS feeds volg en ik zo mijn mailbox beperkt houd. Maar iedereen moet gewoon kiezen wat hem of haar het beste past. Mocht je er niet uitkomen, aarzel dan niet contact op te nemen, zodat ik je verder kan helpen. En hiermee kom ik dan ook weer aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt,